De Grieken kunnen zich dan uitspreken over het Europese noodpakket... maar volgens Merkel gaat het referendum in essentie over de vraag... of Griekenland wel of niet in de eurozone moet blijven. De Griekse premier Papandreou liet zich in vergelijkbare termen uit. Papandreou zei erbij dat het van groot belang is... dat Griekenland de wereld laat zien dat het zijn verplichtingen nakomt. Minister Rosenthal is bezorgd over het besluit van Israël... bouwplannen op de Westhoever en in Oost-Jeruzalem versneld uit te voeren...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 Het Witte Huis verklaarde ernstig teleurgesteld te zijn. Het aantal neushoorns dat in Zuid-Afrika door stropers is gedood... is nog nooit zo hoog geweest. In de afgelopen tien maanden waren dat er 341. Dat is al meer dan in heel 2010 en dat was al een recordjaar. Het Wereld Natuurfonds zegt dat er in Zuid-Afrika... nog minder dan 5000 zwarte neushoorns in het wild leven.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 Welkom terug in ons warme nachtverblijf. In het eerste uur heb ik gepraat met zenmeester Rins Ritskes... over afzien en lijden en verlichting en verlichting bereiken... over leren denken wat je wil denken, over geluk en minder stress... en over het leven leven met hart en ziel. En in dit tweede uur wil ik met u praten over hoe u uw leven leeft thuis met hart en ziel. Hoe doet u dat? Heeft u leed moeten overwinnen met mensen die u bent kwijtgeraakt? Of, of andere uh, ellende uh, wat er op uw pad kwam? Of is er nog steeds pijn en verlies in uw bestaan... dat uh, dat leven met hart en ziel in de weg staat? Het is uh, heel persoonlijk wat ik u vraag. Dat realiseer ik me goed. En toch wil ik het graag van u horen. Hoe leeft u uw leven met hart en ziel? Heeft u tips? Heeft u dingen die u erover zeggen wilt? Ga me bellen, dat kan op 0800-1121, dat is helemaal gratis. Of stuur een mail naar casaluna.ncrv.nl. En op Twitter, hashtag Casaluna. En uh, we gaan beginnen met Helmoet. Helmoet, goede nacht. Hey, goedenacht. Goedenacht. Hoe leef jij je leven met hart en ziel, Helmoet? Nou, door uh, regelmatig voor jezelf in ieder geval ja, te ontspannen... En uh, dat doe je, tenminste ik doe dat dan door middel van uh, ademhalen. En, mm -hmm. Ja goed, dat klopt wat de man zei. Als je dat eenmaal een beetje onder controle hebt, hoe je dat moet doen... dan kost dat geen zoveel tijd. Nee, hij had het over twee keer twintig minuten per dag. Ja goed, dat, dat ligt er maar aan... Uh, als je dus een hele positieve dag hebt, dan heb je daar iets minder voor nodig. En uh, ja goed, als je veel negatieve dingen meegemaakt hebt... op een dag... dan duurt dat iets langer. ja. Heb jij een, een heel gestrest leven gehad, of, of nog steeds... waardoor jij bent bezig gegaan met letten op je ademhaling? Nee, dat heb ik eigenlijk al heel lang. Ik leef, ik leef er eigenlijk al, nou, ik denk 30 jaar mee. Maar ook echt officieel met zen? Nee, nee gewoon ja, van nature, denk ik. Aha. En hoe doe je dat ik dan? Dat hoe, ben je, hoe ben je erachter gekomen dat dat werkte? Ja, op een gegeven moment, eigenlijk in je leven kom je op, het, op een punt... dan. Uh... Ja, interesseer je je voor van alles en nog wat. En uh, dat is meestal als je jong volwassen bent. Dan kijk je daar eens en daar eens. En op een kom je met dingen in aanraking. Mm -hmm. En ja, dan laat je ze je toch wel achter. Je. En ja, de dingen waar je wat aan hebt, die pik je dan eruit. Ja. En daar was dit dan één van. Maar dan, dan kwam je op een bepaald punt in je leven... in contact met, bezig zijn met je ademhaling. Weet je dat punt nog? Ja, ja, ja. Ja, goed, toen had ik een... Uh, ja, een, een probleem met. Ja. Ik had in ieder geval een probleem, laten we het daarop houden. Ja. <laughs> en uh, ja, goed, dan kom je, raak je met mensen aan de praat die dus, uh, ja, daar verstand van hebben, zeggen ze. En uh, ja, dan worden je dingen verteld en op een gegeven moment ga je er dan toch over denken en eens proberen. En dan kom je vanzelf tot de ontdekking. Ja, dat, het werkt dus schijnbaar wel. En wat vertelden ze dan? Want dat weet je vast nog. Ja, dat je dus de dingen. Als het tegen zit. Er is altijd iets positiefs te vinden. Hoe slecht het jou gaat. Jij hebt hm? gelachen om. Weet ik veel wat. Um, er is ergens iets gelukt. Er is altijd iets te vinden. Ja, ja. Dus hoe zwart de nacht ook is, er is altijd ergens één ster of zo. Ja, altijd. Zoiets. En Goh. het maakt niet uit hoe groot hij is. Het punt is. Dat je dus daarna moet kijken. Als ik, alleen als je als, je, als mensen zijn, gaat kijken naar wat allemaal tegen je... ...nou dat een uh, uitgekeken Ja, maar toen, toen vertelden die mensen dat tegen je en jij had dat probleem. Wanneer is dat bezig gaan met, met je ademhaling, met ontspanningsoefeningen? Wanneer is dat in je leven gekomen? Ja, toen zei ze dan moet je dus uh, probeer dat eens en, uh, met ademhalen. Oh ja. Echt proberen geconcentreerd in en uit. En we begonnen de vorige uur met zo'n oefeningetje van uh, Riens. Die zei van ga goed zitten, zet je voeten ja. goed neer, concentreer. Doe jij dat? Is dat ook zoals jij het doet? Ja, dat, dat is het, zo werkt het het makkelijkste. Mm -hmm. Ik in, in principe hoef je se op een stoel te zitten. Je kan ook rustig op bed liggen. Je kan het ook zelf doen voordat je gaat slapen. Oh, ja. dus, dan, dan laat je gewoon de dag passeren en haal je gewoon de dingen eruit. Ja, die je uh, goed gedaan hebt. Ja, dat doe ik soms wel. In ieder geval concreet op mijn ademhaling letten op het moment dat ik echt een hele hectische dag had. Ik denk van, nou kan ik niet slapen. Dan kost het twee weken, maar dan val ik eigenlijk heel snel in slaap. Dat klopt wel, ja. Ja. En ja, hoe, is, ja. Hoe, is het, hoe is het met jou al die jaren nu verlopen? Dan heb jij nu een, een leven dat je leeft met hart en ziel, mogen we dat zeggen? Ja, als je leven leeft met hart en ziel, dan, dan heb je inderdaad ook uh, tijd. Tijd uh, erbij dat je pijn hebt, ja. Nou, waar het dat bij jou in? Waar zie, als ik jou ontmoet, hoe kan ik dan aan jou zien dat jij je leven leeft met hart en ziel? Ik denk dat mensen die dus uh, goed kunnen relativeren, mm -hmm. ik denk dat die ja eigenlijk wel hun leven met hart en ziel leven. Ja, en hoe zit dat voor jouzelf Helmoet? Ja, goed, op dit moment zit ik samen met mevrouw en een uh, ja. In zo'n leuke periode hebben we bericht gekregen in februari dat ze AMHC heeft. En goed, dat brengt nogal wat spanningen met zich mee. Jouw vrouw heeft MS? Ja. Jeetje, dat, een, een, een, dat is een hele, hele nare melding als je die krijgt. Ja, dat, uh, dan uh, kip je echt van je stoel af. Ja. En, en toen, want jij zei net, kan niet zo zwart zijn of er is altijd iets moois? Ja, ja goed. Uh, dan uh, word je geconfronteerd met een energieniveau wat daalt. Ja. Ja, goed. En ik ben eigenlijk nog op zoek... Uh, of het uh, mediteren een invloed heeft op het energieniveau wat, je dus, uh, wat iedereen in zich heeft. Mm -hmm. En dat schijnt bij MS, uh, wat ik dus ervaren heb, er altijd verschillend te zijn. En dat zakt ook schijnbaar heel vlug. Ja goed, en, uh, daar ben ik nog niet helemaal uit. Nee, en zou het ook kunnen zijn dat jouw vrouw mediteert ook? Nou, op dit moment niet. Je hebt uh, de handjes vol aan zichzelf. Ja, ja, maar ik, ik kan me ook nog voorstellen dat als, als je echt die, die, die lessen van Rins gaat volgen... dat het misschien wel invloed heeft op, de, op je ziektebeeld. Nou, op je ziektebeeld zal het niet veel invloed hebben. zeggen de doktoren. Maar goed, eh, ja, ja. Je weet, gelukkig Want, is niet alles. Nee, en je zegt nu weer gelukkig, maar dat had direct te maken met ook het oproepen van geluksgevoelens. Ja. En het, en het uh, kunnen concentreren op iets anders dan op je pijn en dat soort dingen. Ja. Dus, ja, want je bent, zoals ze gaan zei je bent inderdaad zelf de baas over je gedachten. Ja. Als je dus denkt aan iets positiefs, dan voel je je ook positief. Dat is gewoon een feit. En er mm -hmm. zijn, ja, daar moesten mensen eigenlijk veel meer doen. Goh, ja, dat klinkt, dat klinkt interessant, hè? Soms, ja, dat... soms ook bijna te mooi om waar te zijn. Dat je denkt, ja, dan moet de hele wereld gaan mediteren, zijn dus van alle ellende af. Zo simpel nou, zal het niet zijn. maar niet zozeer mediteren als je maar positief denkt. Ja. Zo, wanneer ben je de laatste keer in het donker is in het bos geweest en is geluisterd naar... Dat je daar niks te horen hebt. Ja, het is wel heel. Daar hoor je van alles, hè? Ja, je hoort alleen maar stilte. Ja, ja en, en ook wel beesten lopen en wind waaien en ja, van alles. Ja, dat, doe je... ik, dat noem ik stilte. Als je dus voor ja, ja. de dag buiten loopt, Het is nog geen hectische wereld. Ja. ja. Mooi. Zullen we met die mooie gedachten afscheid nemen voor vanavond? Ja, dus. Dan wens ik jullie er een. Er zijn andere mensen die nog aan het woord willen. Ongetwijfeld, maar ik vond het een heel mooi verhaal wat je verteld hebt. Dank je wel. En uh, nou, uh, ja, uh, heel veel uh, uh, elkaar goed vasthouden de komende tijd. Ja, dat doen we zeker. Nou, dat, dan wens ik je daar veel sterkte mee. Prima, en jij een prettige voorstelling van het programma? Dankjewel, Helmoet. Goed zo. Goeienacht. Prima, hoi. Hoi. Goedendag, Marijn. Hallo. Hallo. Hoe, hey. uh, hoe leef jij je leven met hart en ziel? Nou, ik leef op dit moment mijn leven helemaal met hart en ziel. Ik ben net terug van een geweldig jazzconcert... En uh, eigenlijk wil ik wel vertellen dat vorig jaar heb ik een hele vervelende ervaringen, of eigenlijk vervelende ervaringen gehad met uh, gastgezinnen. Ik heb een jaar in de Verenigde Staten uh, een high school programma gedaan. Ja. En daar heb ik hele vervelende ervaringen gehad. Maar op dit moment, ik ben nu weer terug in Nederland en ik ben ontzettend blij. Ik uh, ben net aan een nieuwe studie begonnen en ik heb een geweldig sociaal leven hier. En het, het is gewoon helemaal geweldig. Het <laughs> klinkt heel vrolijk, dat vind ik wel mooi. Maar dat staat dan wel weer in schril contrast met je zegt dat je zegt van ik heb zo'n nare ervaring achter de rug. Zeker, maar ik heb vandaag heb ik ook een, een gesprek gehad met uh, ik zit op het conservatorium en ik heb een gesprek gehad met mijn hoofdvakdocent en die zei ben je nu het, uh, de, de, de zij is Amerikaanse en zij ze zei uh, are you the victim or the victor? Ja. En uh, dan moet je zelf bepalen. Uh -huh. ben je, voel je je nu het slachtoffer of voel je je nu gewoon Denk je van, uh, nou, hun hebben ook een les geleerd en ik heb een les geleerd. En, mm -hmm. en ik voel me nu eigenlijk gewoon heel erg blij. Ja. Dat, dat, ten eerste ook van dat gesprek. En nu gewoon, ik heb een geweldige avond net gehad. Ik ben Tch. net terug uit het café. En ik heb, ja, het is gewoon helemaal geweldig. Laten we het even gaan afpillen. Ik wil even beginnen bij die gastgezinnen. Jij ging naar ja. Amerika. Wat ging je daar doen? High school. Maar dan was je nog niet op het conservatorium dus? Nee, nee. Ik uh, was klaar met de HAVO. En uh, toen... En ik uh, dacht ik, ik ga mooi een jaar naar de Verenigde Staten kijken hoe school daar is. Ja. Was heel, de school was helemaal geweldig. Mm -hmm. Alleen steeds zag ik er heel erg op tegenop om uh, weer naar huis te gaan. En waar was je school? Uh, in Lincoln, Nebraska. Aha, daar was het nogal een uithoekje ook. Ja, het is in het midden van het midden van de VS. Ja. En toen dan kwam je thuis en dan zat je met uh, onbeperkt nou, spare ribs eten de rednex op een bank? Of wat moet ik me voorstellen? Yeah. Precies de rednecks op een bank en, oh. uh, die, die mij klusjes gaven. Oh, wat erg. Een soort au pair Frans meisje, maar dan anders. Ja, nou, gewoon echt... Ga uh, de afwas doen, ga het gras maaien, ja, allemaal dat soort dingen. Oh, moderne slavernij. Ja, dus eigenlijk wel, ja. En toen heb ik uh, gelogen tegen de organisatie... zodat ik uit het gezin wegkom. Mm -hmm. en, uh, wat voor leuk heb je verteld? Me, nou, ik heb verteld dat er uh, huiselijk geweld was geweest. Niet tegen jou, maar wel... Uh... Ja. Aha, toen mocht je weg? Ja, toen ben ik bij een ander gezin terecht gekomen. En daar was het en... superleuk. Nou, dat, uh, daar hadden we heel veel meningsverschillen aangezien onze uh, politieke ideologie uh, <laughs> erg anders was. Maar dat kan heel leuk zijn als het, als het gezellig is. Dat kan ook, maar je kunt ook, het kan ook op een andere manier uitpakken... dat je daardoor gediscrimineerd wordt, wat bij mij het geval was. En waar discrimineerden ze jou op dan? Nou, blijf maar, uh, blijf maar thuis vanavond. Ga maar niet mee uit eten met ons... maar uh, blijf maar uh, thuis vanavond. Er zit nog wel wat in de koelkast. Oh, maar puur door je politiek? Ja. Niet omdat ze dachten dat ze een elitair pre-conservatorium nee, nee. jochie... Nee nee, nee, nee, nee, nee. Zeker niet. Oké. Okay. Nou, toen, toen nee, ik... ben je uit die, uit die nare ervaringen ben je naar Nederland gekomen... Was je toen voor je gevoel echt beschadigd of viel het nog mee? Het viel, het viel heel erg mee hoor. Mm -hmm. Maar het, het was wel een, een, een flinke les. Ja, wat, een flinke en les. kan je die les formuleren? Wat, wat, wat heb je geleerd? Nou, dat uh, in, in Nederland zijn, is de cultuur zo anders. Het woord gezellig kun je dan om een hele belangrijke reden niet vertalen... En dat is gewoon omdat het naar mijn, naar mijn idee niet in andere in, in heel veel andere culturen bestaat. Mm -hmm. Ja, een beetje cozy en verder kom je niet, hè? Ja. That's ja. about it. Ja. ja. Goh, en, maar toen, jij zat, wist je toen al dat je consultorium ging doen? Nee, dat. Uh, ik wou eerst grafisch vormgeven worden in de toen ik, voordat ik naar de VS ging. Mm. En toen uh, kwam ik terug en dan dacht ik van. hé. Hey, dat is eigenlijk, uh, daar heb ik heel veel aan muziek gedaan op school. School was daarentegen wel heel uh, helemaal geweldig. Ja, maar een beetje zin in jouw leven kan ook geen kwaad, denk ik, Martijn. Want uh, huh? veel kern zat er nog niet in toen, toch? Fravisch uh, vormgever en conservatorium, er zit nog wel wat tussen. Ja, nou ja, het, het uh, gravisch vormgever blijft nog steeds een grote hobby van mij. Aha. Wat ben je gaan doen voor hoofdvak? Zang. En wat voor stemsoort heb je? Tenor. Nou, dan zijn ze heel blij met je, toch? Zeker. Ja, Klassieke nou, tenoren zijn er echt altijd te weinig. Dus dat, maar uh... ik, ik doe geen klassiek, ik doe jazz. Oh, ik een ander vandaar het jazzconcert en dat je zo blij was. Ja. Leuk, man. Ja. Wie, wie, wie heb je gezien vanavond? Uh, het was een studentensessie in het uh, in, in, uh, Jazz Podium de Tor in Enschede. Mhm. Mm ja. En dat, daar werd je heel vrolijk van. Ja, dat was gewoon helemaal geweldig. Nou was de vraag aanvankelijk, hè, die ik aan iedereen stelde... hoe slaag je erin om je leven met hart en ziel te leven... Heb jij daar... Want je, je, je bent nog niet zo heel oud, denk ik. Nou ja, wat ik wel heb gemerkt van vorig jaar en dit jaar... blijf gewoon actief. Doe dingen. Ga, ga het huis uit. Ga dingen ondernemen. Mm -hmm. Kijk, uh, als je uh, dingen onderneemt, dan, dan word je daar veel gelukkiger van. Uh, denk je van, oh, ik ben te moe om naar bijvoorbeeld zo'n sessie te gaan. Denk gewoon, kom op, ga er gewoon naartoe. En je hebt gewoon weer een geweldige avond. Ja, en dan vergeet je je moeheid. Ja. Mooi. Hoe oud ben je, mag dat vragen? Ik ben 18. Het is nog een beetje piep, piep, piep de piep. En, en nu nog wakker, mag dat wel van je moeder. Maar dan, nou. ja, natuurlijk. Maar dan, ja, dan, dan is het wel heel mooi om, om jou nu in je jonge leven al te horen zeggen wat je al, al geleerd hebt. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Heb je het eerst uur gehoord, toevallig? Nee, nee, ik, ik kom zo'n beetje in echt net thuis. Ik denk, ik zet even de radio aan en ik, uh, ik hoor net het begin van het uh, van het vanaf één uur zit ik te luisteren. Oké, okay, maar dan ga ik je niet vermoeien met wat uh, Rins het eerste uur zei. Maar het is misschien leuk om terug te luisteren. Dat kan ook via onze website. Ja. Kazalona.ncv.nl Dan kan je de, de podcast straks uh, beluisteren. Maar dan... Uh, okay. Het is wel mooi wat, wat, wat jij verteld hebt. Dat sluit mooi aan. En uh, okay. wanneer ben je klaar met... Uh, en wat is je favoriete jazzrepertoire? Uh, nou ja, ik... ik uh, met de repertoire, repertoire bedoel je daarmee? Nou ja, ben je van de... Van de Paul porter familie, of. Uh, word je nou, ja, ik... de Nederlandse Michael Boublé? Dat hoop ik niet, overigens. Nee, ik vind. Uh, Meltor mee, vind ik ontzettend goed. Kijk. En uh, ik, ik luister verder heel veel naar Ella Fitzgerald. Oh. En, uh, ja, dat vind ik helemaal geweldig. Ik ook. <laughs> ja, dat is, Ella is wel heel fijn, hè? Ja, dat is. En Meltor mee, dat is dat, ja, dat. Ik denk dat heel veel luisteraars dat ook geweldig vinden. Dat is echt zo ontzettend leuk. Ja, mooi. Ja. Nou, dan gaan we. Uh, Marijn, hoe heet je verder? Uh, oude hand. Ah, nou, als we dat niet kunnen onthouden, <laughs> dan begin ik een dierentuin. Dus uh, <laughs> hartstikke mooi. Dankjewel voor het bellen. Oké, okay, we En nou, ik hoop dat je, dat je een hele mooie jazzzanger wordt. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dag Marijn. Ja, dag. Goh, daar word ik ook heel vrolijk van. zeg. Dat is ook weer goed aan zo'n gesprek, hè? Dan uh, heb je de hele dag weer moeten afzien voordat Casaluna er was. En dan is het er. En heb je toch een soort verlichting. Rick. goeienacht. Ja, goeiedag. Hoi. Goeiedag. Hoe is het? Met mij is het goed. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Heel goed. Wat, uh, wat is jouw uh, truc of jouw manier om het leven met hart en ziel te leven? Nou, ik heb... Uh, voor mijn examen HAVO ben ik uh, een beetje gaan mediteren. Gewoon uh, lekker na het avondeten met een volle buik. Ja. Zo één keer in twee dagen. En dan uh, ja, gewoon lekker uh, even alles loslaten. Mm -hmm. Zo, ja, dat, dat heeft me wel geholpen, moet ik zeggen. Want je zat op de HAVO en je dacht dat het eindexamen. Ja. En het was misschien toeval, misschien ook niet, maar geslagen kumlode, hè, arm. Op de HAVO? Ja. Dat is nu al een heel slecht verhaal aan het worden, dit. Ja, dat was een heel slechte school wel, maar, <laughs> maar toch, hè? <laughs> maar uh, vertel eens even, Rick, hoe heet je verder? Ik heet Lux. Rick, Rick Lu Lux. R Rick Lex. Lux. Lux. Ja. Dat is een bijzondere naam. En uh, er de, de staat hier in de, dat je zei van, ik ben vorig jaar met yoga begonnen. Ik doe het één keer in de twee dagen na het eten. Ja, klopt. Maar ik hoor dat je het twee keer per dag twintig minuten moet doen. Is dat zo? Ja, dan hoor ik net van, van onze grote zenmeester het eerste uur in Ritskes. Ja, dat is een zen, maar dat is weer iets anders. Maar, maar ik oké. vond er niks van, joh. Die, ik, vond, die, ik vond hem maar een rare ven. Ik vond hem wel leuk, jij niet? Nee, jij vond het ook niet zo leuk. Je dacht ook wel een idioot, joh. Ik heb nee, het gehoord. Dacht ik eigenlijk niet. Nee, ik vond het wel een hele interessante man. En uh, ook heel, heel boeiend hoe hij beschrijft dat het, het ook echt de, de rotsen uit je leven kan opruimen. en geluk in je hersenen creëert. Dat is toch fantastisch? Ja, maar hij deed wel een beetje overdrijven, hoor. Vond ik wel mee, van. Dat was een hele nuchtere vries. Ja, dat wel. Ja. Nou, ja uh... Zullen we het even over jou hebben, Rick? Ja, dat is ook goed. Je hebt je, je HAVO gedaan, heb je Summa Cum Laude gehaald. Nou, dat is de eerste in Nederland. Ja. Dat is heel bijzonder. En nu? Ja, nu ga ik even lekker studeren. Ja, wat studeer je? Ik studeer uh, rechten. Aha, waar? Ja, het, het is wel lekker. Alleen je moet je wel concentreren. En Ik heb nou ook iets gevonden om je echt buiten de yoga nog iets meer te concentreren. is dus ook wel eens lekker om een af en toe eens een lekker shaggy te roken. Ja, met wat uh, spullen erin. Nee, nee, nee. Gewoon een lekker shaggy. Gewoon een lekker shaggy. Nou, dan wens ik je uh, nou ja, één keer in de twee dagen een goede meditatie. En een, ja, dankjewel. Uh, en een lekker shaggy. Ja, dankjewel. En dan uh, bel je over... Nou ja, als je de Suma komt luiden met die studie klaar bent, dan bel je weer terug. Goed? Dat is goed. Hey, bedankt, hey. Dankjewel, Rick. Right. Dag. Het echt een ijzersterk verhaal. Dat had ik echt niet graag willen missen. Dankjewel. <laughs> ik ga even naar Martin de Wit. Ja, nacht goedendag Martin. Uh, ja, het ging uh, over hart en ziel uh, iets doen. Exact. Dus ik dacht, hart is ziel, maar. Uh, uh, tenminste, het zielhuis in het hart. Is dat uh, zo? Uh, nou, daar heb ik nogal hard voor, voor dit onderwerp heb. Ja. ik er ook nog wat, op dus wat reageren, in die zin. Uh, dat het nogal moeilijk ligt, in die zin dat ik me ook voorzichtig wil uitdrukken. Daar jullie met uh, een, uh, een persoon zitten die, die heus wel de juiste integriteit hebben. Hij heeft zo yeah. echt uh, mm -hmm. geprobeerd op een bepaalde manier uh, het, het zen uh, zenboeddhisme uh, uh, te verkondigen via dan de radio. Yeah. Uh, ik zelf heb. Uh, Eigenlijk een, een beetje een kritisch tegengeluid in die zin. Dus dan mijn voorzichtigheid. Ik heb zelf ook veel aan uh, Zen-boeddhisme drie jaar, vier jaar uh, actief erin geweest. Ik heb er ja. veel over gelezen en ge ge geactiveerd. Ook echt uh, en, bewust gedaan zelf? Ja, ja, ja, ja ja, oh, ja, ja. En veel over gelezen ook. Het komt uit Japan. Het is eigenlijk een vorm van, uh, van uh, boeddhisme. En de Boeddha schrijft dat er 84.000 wegen naar verlichting zijn. Waaronder dus Sem boeddhisme de een is. En uh, ik, ik wou als kritische noot dat ik. Uh, nou, ik wou eigenlijk de mensen die echt geïnteresseerd zijn in boeddhisme wijzen dat er. Dat er uh, um, soms uh, dat er ook hele korte wegen zijn die nog vrij dicht op de boeddha-natuur zitten. In plaats van een, een filosofie die al behoorlijk uh, in de jaren verbast is, ja. vals en zelfs. Uh, ja, zijn werking niet meer heeft. Die maar zullen, we, zullen van... we heel even terug... Je zei inderdaad heel terecht van... De, de vraag die ik aan jullie thuis stelde van... hoe leef je je leven met hart en ziel? Mm -hmm. Toen zei jij, nou, ik heb uh, twee, drie of vier jaar uh, actief het, uh, zen, uh, de zen-meditatie beoefend. Mm -hmm. En nu wil ik een kritisch tegengeluid laten horen. Heeft, ja, is... heeft het jou niet gebracht wat uh, meneer Ritskes zei dat het zou brengen, dat je je leven rustiger en meer geluk gaat ervaren... dat het meer kern geeft, al dat soort dingen? Tuurlijk, tuurlijk. En een uh, bepaalde vorm van genezing zelfs kan bieden en geluk. Maar heeft het jou uh, ook geboden? Ja, tuurlijk. Dat, dat nou, dat vind, ik al, die, vind uh, ik al heel bijzonder, uh, hoor, om te horen. Uh, nou, dat... Het zat hem ook al in de persoon die je voor had. En dat kan soms ook gewoon in een heel rustig ja, ja, Dus ...dat heeft ja. toch te maken met op een bepaalde manier... ...bij je oorsprong zien te geraken, nee, bij je natuur. En uiteindelijk draait het zen-boeddhisme ook... ...om het, uh, mensen te wijzen of te, te brengen naar hun boeddha-natuur. Hun ware oorsprong. En dat bereik je dan door een bepaalde manier van leegte. En dat kan dus ook inderdaad het lange tijd in een meditatiehouding zitten. Of het uh, onthouden van uh, informatie aan een persoon, waardoor die vanzelf op een bepaalde wijsheid zou kunnen komen. Of dat die door uh, het ondergaan van inderdaad een, een bepaalde vorm van uh, uh, tijdelijk pijn of leeg zijn ja. dus leven kan verlichten. Ja. Um, echter, in het. ...in het zen-boeddhisme, en dat is een moeilijk punt wat ik nu aan hou, en toch blij ben dat ik dat op een landelijke radio kan doen... Mm -hmm. Echter ...in het boeddhisme is er ook zoiets als de fa van Boeddha. En als je over de fa van Boeddha begint bij een zen-boeddhist, een yeah. zen-monnik... ...dan zou die je in feite volgens de wet met een stok op je hoofd moeten slaan. Dan oh. vraag je naar iets wat jij zelf moet ontdekken. Dat is niet gewenst dat dat, dat korte pad naar Boeddha eigenlijk beschreven wordt. En mag je dat wel doen nu op de radio dan? Of, punt. Er is een uh, Chinees die het heeft gedaan... En die heeft een heel mooi boek geschreven over dit onderwerp. Precies dit onderwerp, alleen dit onderwerp. Hoe bereiken we verlichting ja. op een korte weg? Het is een Chinees, En die ook het boeddhisme aanhoudt. En die is niet China. met een stok geslagen. Dat is de heer Li hong Si. die komt van de Falun Gong-beweging. Oh, ja. Dat is een organisatie die behoorlijke tikken op het oploopt... Ja. vanuit de Chinese overheid en veiligheid. Nou, die worden zwaar gemarteld, hè? Dus, uh... Dat is een vreselijk verhaal. Maar ja. het raar is, ik ben die boeken gaan lezen van hem... om gewoon puur interesse, omdat ik wist dat er iets van Boeddha uh, verkondigd werd en dat mm -hmm. me dat altijd wel interesseert. En ik ben uh, totaal uh, verbijsterd wat ik daar in die boeken lees. Kan je, kan je kort samenvatten uh, waar het over gaat? Het gaat erover dat er een heleboel het boeddhisme op het moment verkondigd wordt. Onder de commerciële noemen geld verdienen, genezing bieden. Ja. Uh, uh, het onteren en ontkrachtigen van personen zonder dat ze daardoor hebben Het manipuleren van mensen. Ja. Maar daar bijna... is het natuurlijk, Martin, is natuurlijk bij heel veel dingen aan de hand, hè? Je, ja, kan, dat is nou je net, kan een kijk, designmeubel kopen en een slechte kopie. Je, je kan een Volvo kopen met een ja, Ford-onderstel ja, en, en noem maar op. Ja. Dus... Ja, ja, ja, nee, valsheid is er dus een heleboel. Maar ja. daarom is het dus de kritische nood. Mensen, als u echt geïnteresseerd bent in, in wat is een hele korte weg naar het boeddhisme, lees dan de Falun Gong-boeken van de heer Li Hong-tsi. een hele mooie tip. Het diepje is in de fa van Boeddha. Meer zal ik er ook niet over zeggen. Nou. Want het is een te een, een, ernstig en een, een serieus onderwerp in die zin. Want je gaat wel al wat aan. Je gaat een verlichting met jezelf aan. Ja. Wa en waarin ook nog het feit komt dat heel veel dingen in, in bepaalde vormen van boeddhisme met interesse. Potentie worden aangestuurd. Want je wil verandering. Dus blijkbaar was de positie waarin je zat niet goed. Je Precies. wil iets anders. Maar we hebben ook geleerd van uh, meneer Ritske's de eerste uur dat, dat, dat het altijd verbeteren kan. Hè? Ook al gaat het nog zo goed met je. Er is altijd ruimte voor verbetering. Maar ik vind het een hele ja, mooie tip van ook je. er kan gebeuren. Dan... En er kan ja. ook uit niks een heleboel veranderen. Precies. Ik ga je, dan je danken dan, voor die goede tips. En, anders... Dan hoef je niet een leven lang nog te lijden en, en, en te zoeken terwijl de Boeddha naast je zit. Direct. Ja, vind een mooi beeld. Je kan ik het een binnen een handknip En dat wil ik maar even wijzen. En mensen hebben het gehoord. En ik hoop dat ze, als ze echt ...geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Ook dit boek er is bij. Ik vind het goed. Omdat dat ook uh, deze onderwerpen aanraakt. Dank je wel, Martin. Goeienacht. Ja, een uitzending nog. Ja. Ja, ja, en... Ik ja. uh, uh, wou uh, nog een grapje maken dat ik altijd zeg... ...als ze het over verlichting hebben, zeg ik altijd... ...ik ben door Philips verlicht. Maar dat is natuurlijk wel een, uh, een, een oud grapje. Ja, en dan, en, dan waarschijnlijk zo, ook neemt, de Agenta Superlux... ...met 40% licht, meer licht op tafel, toch? Tja, dank je wel. Oké, ja. En uh, wat... wat uh, maar hij zegt, is het natuurlijk zo, je hebt overal geldkloppers en charlatans. En uh, ik vond mijn uh, spreker van het Eerste Uur... nou juist alles behalve dat, Rien Ritskes. Een echte, heel degelijk opgeleide zendmeester. Prachtig. En uh, we praten hier over hoe leef je je leven met hart en ziel. En daar gaat het over. En uh, daar ben ik thuis heel benieuwd naar. Moet u veel pijn overwinnen om uw leven in, in volle hevigheid te kunnen leven? Of gaat u dat makkelijk af? Heeft u veel dingen geleerd? Ze zeggen laat het ons weten 0800-1121 of stuur een mailtje naar casaluna.ncv.nl of uh, een twittertje, uh, hashtag Casaluna. Me, me, like I don't know what happened, I was Whoa. is over You're where you started from Collecting all the barbs you threw, piled up to Shelby Lynn, Revelation Road, mooi hè? als er toch ook iets aan je uh, gereveeld wordt, iets aan je geopenbaard wordt. Dat is ook een soort verlichting. Krijg kreeg een uh, tweetje van Kalahiri die zei van: uh, Streef niet naar dingen die je leuk vindt, maar vind leuk wat zich in en aan je voordoet. En dan met de hashtag mindfulness en hashtag kern van de zaak. dat ja, is heel diep allemaal. Dat is toch mooi? Dat het, het uh, diepe dingen en mensen omhoog gaat. Krijgen we naar de heer Sonneveld. Goede nacht. Goed dan nog meneer. Want u heeft het... Het ging net in de vorige gesprek van Martin de Wit... ging het over een boek van de Falun Gong. Ja, dat klopt. Ik en u weet daar alles van, hè? Ik vind het dan een mooie is de duiding. Ja. <laughs> ja. En Ja. doet Ik, ik kom het niet nalaten om even te reageren. Ik ben weer in de, in de geweest. Ja. Ik ben een bijzondere liefhebber van filosofie. En ik wilde gaan reageren op die manier. Ja, ik gaat u gang. En ik, ik raakte een, een, een aantal maanden... zoals raakte in gesprek. En dat ging over het boek van mannen van Mars en een vrouw van Vrenis. ja En toen zei ik nou, ik heb jaren geleden heb ik van een, een onbekende vrouw... in een in de uh, ambiance, in een in, in in café... heb ik een boek gekregen. Ik heb het naam nog na, nooit na, na gezien helaas. En die hebben een boek uh, ge, gratis en van niets gegeven. En dat is het boek waar die wanneer het over had... Aha. Heeft u trouwens de radio heel hard aan staan? Want ik hoor nu een soort badkamer geluid. Nee, ik heb de radio uit... Dus dat kan niet. En zo met tv heb ik uit. Nou, meer hoeft u niet uit te doen, want dan. Ik zal die voorlezen. De oorspronkelijke titel is Lau Tzu. Ja, Tzu. Tzu, Ja, streepje. T, T-E. Lau T-T, Tau. De uitgever was oorspronkelijk een Baltimore boek New York. Ja. In 1990 van Robert G. Hendricks. Mm -hmm. 1901 Nederlandse vertaling, uitgeverij Cosmos BV Utrecht. Daar gaat het om, in Nederlandse uitgeverij Cosmos. Ja, en ook in, in Antwerpen vertaling, eh, redactie Cosmos, alle rechten voorbehouden, omslag Jan de Boer, Utrecht. Niet en... helemaal gaan voorlezen hoor, meneer Zonneveld. Nee, moment, het ISBN-nummer. <sus> ja. Voor heel veel mensen misschien, dat, want het is een prachtig mooie filosofie. En ook uh, halverwege uh, heb je een Chinese uh, tekens en daarnaast op de rechterbladzijde heb je een vertaling. Hier oh ja. nummer is 90, 215, 16, 26, 8. En is er nog een reservegetal? Nou, dat staat nog onder D-1991. Nou, dat zal het zijn. Wat heeft, wat, u heeft het boek gelezen? Nou, gedeeltelijk, want het is uh, niet bepaald een, een leesboek, maar. Nou, ja, laat, laat ik zo zeggen, wat, is er één ding wat u uit het boek onthouden heeft? Ja, dat is uh, een beetje moeilijk eigenlijk, omdat uh, ja, ja, kijk, meneer, ik ben al uh, een paar jaar, uh, ben ik, uh, moet ik zeggen, uh, uh, ben ik. Uh, Ja, de, met pensioen eigenlijk. Ja, tot dood doodleren, weet je. Ja, maar u, u heeft het wel onthouden als een bijzonder boek. Heel aantal bevelen tegen mensen die geïnteresseerd zijn in filosofie. Dan ben ik blij dat u gebeld heeft, want ze kunnen ze het nu door uw nummer kunnen ze het makkelijk opzoeken. Oké, we een deze mensen ook nog een keer. Hartstikke mooi. Dank u wel, meneer Zonneveld. Graag gedaan. En een goede nacht. En een echte aanbeveling, hoor. Ga ik weer doen. Dank u wel. Dan gaan we naar. Dan gaat er nog een, een lollig deuntje af bij meneer Zonneveld. Dan gaan we naar Arjen Rodehuis. Goedenacht. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen eigenlijk inderdaad, ja. ja, ja. Ik, we, gaan, we hebben het nog steeds over hoe leef je je, je leven met hart en ziel... En, en wat heeft er allemaal op je weg gelegen of wat ligt er op je weg... om, om dat uh, wel of niet te kunnen doen. Ja, nou ja, het is uh, afgelopen tien jaar niet zo leuk voor mij geweest, eerlijk gezegd. Vaste baan verloren, in uh, flexwerker geworden. Ja. En een beetje van pad afgeraakt, helemaal niet meer weten wat je moet doen... Nou, toen kwam ik drie jaar geleden kwam ik iemand tegen en die zei van je moet dus Eckhart Tolle gaan lezen, de kracht van het nu, ja. leven in het nu. Ja, maar even, even terug voordat je ging lezen, Vaste ja. wat, wat deed je voor werk? Nou, ik ben uh, eigenlijk ICT'er. Mm -hmm. uh, ik ben alweer op, uh, op dat pad terecht gekomen. Ik word nou freelancer zeg maar, ook weer als ICT'er. Ja, want je weet flexwerken, zei, ik, ging, ik ging een beetje van het pad af en waar, waar merkte je dat aan? Ging je rare dingen doen? Ja, ja, ja. Daar nou, wil ik niet te veel over uitweiden. Heel Nederland, luistert naar. Maar ja, ik ga het gaat wel rare dingen doen. Ja, je ziet niemand lekker in je vel meer. Dan uh, nee. kom, kom je wel mensen tegen die je dan willen helpen. En uh, er, was, er was een vrouw die gaf mij die tip. Ze zegt van, jij moet echt uh, Eckhart Tolle gaan lezen de kracht in het nu. Ja. Je zit veel te veel met je verleden uh, te, te worstelen. En ook uh, je toekomst uh, kun je geen, geen plaats geven. Maar je, je moet, je moet uh, proberen te leven in het nu. En dan kan je, je even samenvatten wat de kracht van Eckhart Tolle is... Um, nou, als ik, hij heeft video's op internet staan. Als mm -hmm. ik naar kijk, dan, dan ga ik ervan huilen en dan ga ik ervan lachen. Dat vind ik al een hele kracht. Dat ja, heeft nog niemand meegemaakt. Nee. Want als, ik, als ik dat een beetje. Ja, dat me enorm. Als ik het een beetje ken, dan, dan gaat hij echt uit van de, de, de, de pijn die in ieders lichaam zit. Ja. En die ook steeds door jezelf weer gebruikt wordt om niet te hoeven veranderen. Je hebt een ego, dat, dat, en, en daar wordt alles door bepaald. En, en als je dat kan weten uit te schakelen. door in het nu te leven. Ja. dan heb je er helemaal geen last van. Maar ook met name de pijn die in dat ego zit, hè? Juist, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. ja, nou, en, en, en ik bel eigenlijk omdat ik dat ook aan andere mensen wil doorgeven. Dat die dan misschien ook begrijpen. Er zal vast wel iemand luisteren die dan ook een boekje gaat lezen. Nou, die op zijn dat minst op, de, op internet gaat kijken nu. van uh, ja, wie, ja, wie nou, is dat. Zit. En uh, dan kan ik dat doorgeven. Dat vind ik wel belangrijk, want het heeft mij erg geholpen. Ik, ben er heel, ik was heel onrustig. En ik ben er heel rustig We, van. Uh -huh. En ik, ik je wil even. Ja, je wil niet precies vertellen wat, wat je van het padje uh, afdreven en wat je aan het doen was. Hè, maar. Uh, hoe, hoe, hoe diep zat je erin voor je met uh, Eckhart Tolle aan de slag ging? Nou, ik kan, ik kan je heel wat vertellen. Ik heb een ongeluk gehad. Ik heb brand gehad. Daar ben, ben ik bijna aan overleden. heb vier weken ben ik dankloos geweest. Zo. Ik heb uh, tien advocaten gehad de afgelopen tien jaar. Ja, dat is, uh, dan ben je goed bezig, ja. ja. Dat bedoel ik. Maar ja. uh, en toen kwam meneer Tolle je in je de... leven? Wat zeg je? En toen kwam meneer Tolle in je leven en toen? Nou, ik ging dat lezen en uh, dat, ik heb, er zijn verschillende uitvoeringen van. Ik had het kleinste boekje gekocht ja. en uh, dat, dat sprak me al enorm aan. Hè. Toen ging ik ging video's bekijken van hem en... Dus even, en ik ging ervan lachen en ik ging ervan huilen. Maar wat, en toen, wat, want het ging heel slecht met je. Hoe, ja. hoe heb je de weg omhoog weer gevonden? Nou, toen heb ik nog, daarna heb ik hulp gehad van een psycholoog en die, heeft mij, uh, die, die, die, die begreep dat ook. Die, had daar ook, die, die, had, die kende Eckhart Tolle ook en die had mm -hmm. er ook gevoel voor. En die zei van, ik ga een spiegel voor jou zijn. En je kan het meeste leren van de mensen die, die jou uh, kwaad doen, zeg maar. Uh, waarom word jij er kwaad om? Als je dat bij jezelf kan ontdekken, waarom je kwaad wordt... als iemand anders jou kwaad doet, ja. dan kun je dat loslaten. Dat is dat is een, dat is, maar dit, dat is een hele moeilijke les, toch? Ja, dat is een hele moeilijke weg, maar dat kan ik nou wel. Ik, ik laat me niet meer op de kast jagen, zeg maar, door mensen die uh, vervelend doen... Ze komen niet meteen direct aan de pijn in jouw ego. Nee, absoluut niet. Dat, dat, dat raakt mij nou niet meer. Nee. Terwijl... Dan ben ik niet arrogant of zo, maar ja, ik, ik, ja, ik, dat is heel moeilijk uit te leggen. Nee, ik denk dat ik je wel begrijp. Maar het gekke ja. is dat jij zegt dat ik kreeg hulp van een psycholoog... en in het vorige uur zei Rins Ritskes, onze ja. zenmeester... van psychologen, die zijn vaak bezig met datgene wat er negatief is. Om dat op te lossen. Ja, maar deze psychologen kende ik dus ook. Die dus ook. Ja. Dat, dat, dat was de mooie combinatie. Voor mij dan. Ja, ja, dat klikte gewoon enorm goed. Maar het was op een gegeven moment was dat ook uitgewerkt, die, die, die, die, die samenwerking. Toen zijn we er ook mee gestopt, dan verder. Aha. Ja, en... nou, nou kan ik het alleen verder. En, uh... Ja, en hoeveel ik, jaren uh... ben je nou weer een beetje op het pad? Als, het, als we die ja, vergelijking als ik... blijven houden. Nou, ja, ik, uh, ik, ik, ik heb nog rotwerk gedaan, tot voor een paar maanden geleden. Dat heb mm -hmm. ik opgezegd. Het uh, zat ook niet in mij om dat zelf te doen. Maar ja, dat was wel nodig. En, uh, ik ga nou voor mezelf beginnen. Ik ken nou mensen die heb ik via internet en heb leren kennen. En, je kunt mij aan werk helpen als freelancer. Dus werk genoeg. Nou. Daar ben ik nou mee bezig. Nu ben ik daar mee bezig. Ja, en kan je nou... Want je hebt een hele lange weg van tien jaar... heb je ja. moeten volgen om op dit ja. punt te komen... dat je naar ons belt en zegt van... ja, ik leef mijn leven met hart en ziel. Ja. Kan je nou de belangrijkste dingen noemen... die je nu terug hebt of voor het eerst merkt in je leven? Um, ja, dat ik, dat ik eigen baas ben. Want dat was ik eigenlijk niet. Aha. Uh -huh. Ik liep me heel erg geïntimideerd door andere mensen. Ik was veel te vriendelijk en zo. En uh, die psycholoog die zei bijvoorbeeld, ik heb over mijn familie verteld. Ze zei op een gegeven moment van, dat vond ik, waarom ben je zo vriendelijk voor je familie? Want dat zijn helemaal geen leuke mensen voor jou. ja. En met die familie heb ik nou ook gebroken. En ja, dan speelt er ook nog een kwestie over een erfenis. Met je eigen familie? Met mijn eigen familie. Daar heb ik helemaal geen contact mee. En maar dat familie... zijn toch ook hele grote verliesdingen? Dat is heel erg, ja. Maar... Ja. Dit is beter voor mij zo. Dat kan, maar dus die, dan zie je ook weer dat van, van, van de, de ene, in de termen van het vorige uur te praten, van de ene bubbel heb je een puntje gemaakt. Ja. Maar er is ook weer een andere bubbel voor in de plaats gekomen. Maar daar kan je misschien beter mee omgaan. Hè? Dus. nou, nou ik, ik kan er beter niet mee omgaan. Dus... Ja, dat is misschien goed, goed gezegd. Ja, ja. Ja, dus, dat, nee, dat heeft, heeft de psycholoog mij ook geadviseerd. Ja, en, maar en ja geen contact met, met, met, met je familie dan. Dan ben je nog niet in de, de, de hoogste staat van het zen. Nee, nee, ik ben er ook nog mee bezig. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, maar dan ben je dus een hele interessante weg aan het lopen. Ja, dat ben ik ook. En het is niet zo dat ik elke zondagmorgen naar een filmpje van Eckhart Tolle zit te kijken, want dat is al uh, meer dan een jaar <laughs> geleden dat ik hem voor het laatst bekeken heb. Mm -hmm. Ja, als ik in de put zit, en, uh, ja, misschien haak ik er dan weer in kijken Als ik er ja. behoefte aan heb. Maar nou ja, ja, misschien gaat het gewoon goed met je vanaf nu. Ja, nou ja ik, ik heb dat nou op zich niet meer nodig. Maar die ervaring die ik heb meegemaakt, ja, ik hoop dat andere mensen dat ook uh, Ja, ik vind het mooi dat je die gedeeld hebt. En, en ik hoop voor jou dan weer uiteindelijk dat je zo groot groeit en dat je kern zo sterk wordt... dat je ook je familie weer kan verdragen. Nou ja, daar ben ik mee bezig. Ja, dat komt vast goed. Ik heb ja, een een goed. via internet en die, die zegt dat ook tegen mij, maar zover ben ik nog niet. Nee, maar dat, dat, dat heeft zijn tijd nodig. Ja, wat leuk. Ik ja. vind dat heel, dat klinkt heel positief. Ja, dank je. Dank je wel, Arjen. Ja, oké. Okay, en uh, uh, vol en enthousiast leven. Ja, dat ga ik doen. Dank je wel. Ja. ja. Okay. Ik moet tussendoor even vertellen dat uh, Martin de Wit, die, die, ik denk de jongen van het conservatorium... die belde even terug dat uh, de Falun Gong boeken, die meneer Zonneveld noemde, zijn niet helemaal de goede. Want die zijn, er is wel een heel leuk boek. Maar die zijn niet van de Falun Gong. En de juiste informatie over de Falun Gong en hun boekjes... kan je vinden op uh, www.clearwisdom.com. Dus clearwisdom, .com, clear wisdom, dus helderewijsheid.com. Daar kan je ze gratis downloaden ook nog. Het gaat over twee boekjes. En het boek dat we in de zonneveld noemt is ook goed. Maar dat heeft weer iemand anders geschreven. Dus, nou, dan uh, bent u weer helemaal op de hoogte. We praten over uh, uh, leven met hart en ziel. En hoe doet u dat? En laat het ons weten. 0800-1121.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 Went free aan de overkant, de kinderen kunnen gaan staan. Het is de tijd om heel sentimenteel te huilen naar de volle maan. Goedemorgen, ouwe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 Ziet staan, Remel van het Groene, wat met goeiemorgen, ouwe rotkop. Dan denk je: moeten we dat nou wel doen? En dan krijg je zo'n, je kent het niet, krijg je zo'n prachtig, prachtig liedje. Ja, dat vind ik nou weer, vind ik ook weer een soort verlichting. Harry van der Kleij, nacht Ja, goeienacht. Ja, het was wel een liedje met hart en ziel. Mooi, hè? Ja, prachtig. Yeah. Ja. Hoe is het met jouw hart en ziel? Ja, <laughs> ik probeer het. Om, om, ja, ik zei net van, ik, ik, uh, ik, ik denk dat je dingen moet doen waar je plezier aan hebt. Ik mm heb -hmm. net trouwens gezegd van dat het niet helemaal waar was, maar dat vind ik wel. Maar je moet ook soms dingen doen die moeilijk zijn, maar die wel voldoening geven als ze gebeurd zijn. Ja. Ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn motto. Ja, maar en, en kan je daar voorbeelden van geven van dingen die in jouw leven zijn geweest? Nee, maar tot nu toe, dat je zegt van, ja, ja. ik heb iets, dat of dat moet ik altijd doen of heb ik vaak moeten doen wat ik helemaal niet leuk vond, maar dat heb ik geleerd of. Ja. Nou, waar ik, uh, waar ik heel veel plezier aan heb gehad, dat uh, ik heb heel lang uh, speelweken georganiseerd voor, uh, voor kinderen. Voor kinderen van 6 tot 12. Uh, to, mm -hmm. En daar leefde ik elk jaar nou, ook wel een beetje naartoe. Zo van dat, dat was iets. Uh, ja, dan kon je er weer helemaal tegen. Hè? Dan, uh, je zag dat uh, heel veel kinderen uh, plezier hadden. Ja. En uh, je zag dat heel veel mensen... Uh, uh, van, van een jaar of zestien tot 20 ook heel veel plezier hadden om, om leiding te zijn. Nou, de, uh, heel concreet is dat. En dat, uh, daar had ik heel veel plezier in. En uh, uh, voor de rest van het jaar uh, kon je dan ook wel weer dingen doen... dat je dacht van, hè, dit is niks. Maar nog even, dan... Uh, uh, dan komt er wel weer zo'n speelweek aan. Ja, maar deed je dat één keer per jaar? Ja, uh, ja dat was dan een, uh, een week. Ja. Maar goed, de voorbereidingen en het bedenken... en, en van wat gaan we allemaal doen? Uh, wat voor theater moet er En, en uh, ja, wat... Het uh, is natuurlijk heel veel werk, maar ik, ik vind het ook als je zegt van... ja, ik ben een jaar lang uh, dingen aan het doen die ik niet zo leuk vind... om één week leuk te hebben. Nee, dat, dat klinkt een beetje uh, wat weinig. Maar dat deed je natuurlijk ook... Uh, of, uh, doe ik nog steeds uh, heel veel dingen, ook als vrijwilliger. Uh, uh -huh. uh, allerlei dingen. En, en, uh, ik vond uh, mijn werk, ik werk niet, nu niet meer, maar uh, mijn werk vond ik ook altijd heel plezierig. Dus daar haal je ook heel veel dingen uit. Ja, ja, ja. Uh, Wat werk, voor werk deed je? Uh, ik, was, uh, welzijn, ik zat in het welzijnswerk, mm -hmm. ik was ouderenwerker. Uh, maar ook dingen bedenken, en, en uh, ja, daar had ik ook heel veel plezier in. En uh, nu ik niet meer werk, uh, uh, ja, heb ik ook weer plezier in dingen doen. Ik heb zo'n net... Radio luisteren, anders zat ik hier niet meer. Hè. Nee. Ik heb zo net genoten van, uh, van die jongen die, uh, die naar Amerika was geweest ja. en weer terug is. Wat ik, leuk, hè? Af... Zo'n leuke, vrolijke stem. Ja, dat vind ik ja. zo leuk. Ja. Ja. moet je zeggen, ik ga ook uh, geregeld, uh, wel eens of geregeld, maar zo nu en dan ook wel eens naar de kroeg. En dan kom ik al die jongeren weer tegen. Die ik uh, kan ken van uh, vrijwilliger van de speelweek. Mm -hmm. En dan, zit, dan sta ik aan de bar en dan heb ik er plezier in van hoe zij nu hun leven leiden. En uh, lol hebben en plezier hebben. Ja. Uh, nou, daar put ik ook weer plezier. En dan, dan hoef ik dus niet uh, te gaan zitten mediteren. Dat doe ik dan wel even om een hoekje zo aan de bar. Met een pilsje en dan. Dat uh, als een hele vrije manier van mediteren aan de bar met een pilsje. Maar wel een ja. mooi mooi beeld. Ja, ik, nou, ik vind dat wel een soort mediteren. Je hebt een jonge stem, man. Uh, Harim, hoe oud ben je? Uh, uh, 64. Oh ja, want, ja, ja, je klinkt echt een stuk jonger. Ik zeg van: ik werk niet meer. Dan denk ik nou, Wat zou er met hem zijn? Maar je bent gewoon met pensioen. Nee, ik ben met pensioen. Ja, ja. ja uh, nu al drie jaar te vroeg eigenlijk. Want ik zou door moeten tot mijn 67. Ik ah, kan wel weer herintreden, toch? Ja, tuurlijk. Maar dan sta je aan die bar en dan zie je die, die kids van vroeger. Hoe oud zijn die nu? Die zijn ook allemaal in de dertig en de veertig en zo. Nee, dit, dit, dit is ook, de groep van nu is uh, in de twintig. Oh ja, en, en gaat het goed met ze? Ja, vind ik wel. Ben je dan toch een beetje het vaderfiguur voor de jonge lui die ze een beetje op weg geholpen heeft? Nou, een, een beetje voorzichtig. <laughs> Niet al te veel. Nee, maar dat is toch nee. prachtig? Dat je... Ja, ik, ja dat, uh, daar kan ik ontzettend van genieten. Ja. Van. Nou begon je net je verhaal dat je zei van ik ben, ben één keer in het jaar deed ik zo'n week en dan was ik dan mee bezig. Maar er was ook heel veel in mijn leven wat niet zo leuk was. Ja. Kan je daar dingen van noemen waarvan je zegt van dat heb ik moeten leren overwinnen? Ja weet je, de laatste jaren uh, in, in het werk uh, vond ik uh, heel vervelend. Ik, ik, uh, dat je uh, uh, meer, ja, bijna een administratieve baan had. Hè? Dat je begrotingen moest maken en, mm -hmm. en offertes moest maken voor gemeentes van... Uh, wat het werk kostte uh, en uh, ja ik denk ja ik ben geen boekhouder ik, nee. uh, ik hou helemaal niet van cijfers ik wil gewoon met mensen werken maar uh, ja je, je werk brengt dan toch met zich mee dat je dat soort dingen moet doen uh, maar goed als je dan weer uh, toch weer een een, een binnenhaalt dat een gemeente uh, en, uh, je werk uh, uh, ja, uh, gaat doen weer voor twee of drie jaar. Mm -hmm. Goed, die twee, drie jaar zijn zo weer om en dan moet je weer een nog ja. maken. En dan weet je weer niet van krijgen we het nou wel of krijgen we het niet. Nee. Nou, dat maakt het werk niet leuker. Maar nu ben je er vanaf, dus ja. je, je leven gaat weer een hele nieuwe fase in. Als je nou honderd wordt, hè, Harry, hoe, hoe ga je die komende jaren met hart en ziel leven? Wat is je truc? Nou, uh, zoals ik nu doe, uh, wat ik net zei van uh, dingen doen... Leuke uh, dingen doen. Uh, ja, waar, je, waar je plezier in hebt. En, ja. en, en toch dingen zoeken, uh, ook als vrijwilliger, om, om uh, dingen te blijven doen. En uh, uh, uh, ja, uh, ja dat is het eigenlijk. Ja, en wat is het vrijwilligerswerk wat je op dit moment doet waar je de meeste waardering en voldoening uit haalt? Uh, nou, ik, ik uh, ben ontzettend veel bezig met theater. Dus ik, ik, ik, uh, ik speel zelf uh, toneel bij een toneelgroep. Mm -hmm en uh, uh, ik schrijf dingen en ik schrijf teksten en uh, uh, ik, ik, ja, dat soort, uh, dat soort dingen. Komt er één mooie zin in je omhoog? Wat zeg je? Komt er één mooie zin uit je eigen oeuvre in je omhoog? Aha, uh -huh. oh nee. Dat is nee. een korte zin, oh nee. Ja, dat is een hele korte zin, ja. oh nee. Nee. Ik, oh nee. Wat, wat wel bij me. Uh, ik, ik, de, ja, het afgelopen uh, zomer of september hebben we 16 voorstellingen gegeven. In, uh, hier in de buurt in Appingerdam. Mm -hmm. En dat was verschrikkelijk. Uh, want dat was uh, alleen maar regen. en, en je stond met je enkels in de modder. In, de, in, in het veen, ja. Voorstelling. Maar dat was zo leuk, Kijk, je, dat gaf ook weer energie. Je bent hartstikke scenario van de klei, want je vindt zelfs... als je tot, je tot je navel in het veen staat, ben je gelukkig. Dat is hier klei, hoor. Ja, klei. Ik zei, ik zei klei. Okay. Ik, geef ah, je een heel, ik wens je een heel mooi leven toe. Dank je wel. En een uh, goede uitzending. Goeiedag. Ja, We gaan snel nog even naar Hans. Ja, hallo, Harm. Hans, hoe leef jij je leven? Ja, dat zal ik je vertellen. Dan ga ik, uh, als ik in de put zit... Ja. Ik, uh, ik heb 40 jaar in de hypotheek gezeten. Toen oh, daar zit je wel eens in de put, ja. ja. een roofoverval op kantoor gehad met pistolen. En toen zei ik: Schiet maar. Pff. Toen zei hij: man, ik mijn geld hebben. En toen heb ik hem uh, vier doosjes, zes uh, Vol met uh, dubbeltjes, kwartjes, stuivertjes en weet ik het allemaal. Zoveel zijn kop gegooid. Aha. Met een stomme kop ging ik voor hem zitten. De, hij vervrong helemaal. En uh, sloeg me vier keer met het pistool op mijn hoofd. Bloedspoot eruit. Vier ja. hechtingen. Ja. En uh, toen was mijn vrouw er net vandoor gegaan, die uh, was 17 jaar jonger, die moest ineens wat anders. Nou ja, ik droom daar nog vier keer in de, in de week van, zijn nachtmerries gewoon. En hoe lang geleden is dat gebeurd? Nou, die vrouw werd tien jaar geleden en de rooveroverval vijf jaar geleden. Maar kijk, toen hoorde ik het van Mulis en ah, van ja. Wolkers. Ja. We zijn blijven steken bij een, waar ik qua jongens in feite, ben ik ook nog steeds. Ja. 80, 70 ben. Ik, ga, ik ben blijven steken bij iets wat er ooit gebeurde. Picasso zei eentje: ik wou dat ik nog kon schilderen als een kind. Dat is hij ook gaan doen. Bij mij is het zo, is het allemaal heel simpel. Ik, ga, ik heb een band gehad, we speelden bruiloftjes. Ja. Toen uh, zagen we tientallen malen achter elkaar... de film uh, Hoeker aan de Krok van Bill Haley. Mm -hmm. Toen kwam naar Hampton, die wel bekend neem ik aan. Jazeker. Want uh, daarom bel ik eigenlijk over, in verband met die jongen... die zo opvolger van die jazzmuziek. Ja. En jij daarop inhaken. Ja, Lionel Hampton heb ik nog zien spelen in Den Haag. Goed zo, dan heb, je, dan heb ik bij jou in de zaal gezeten. 53, 56, 54, 56. Aha. En ook nog ergens in de jaren negentig. En later. Ja. Ik heb hem 62 keer gezien. Ongelooflijk. Maar kijk, toen uh, heb ik de band veranderd in een scheurband. Drie zachte vibrofoon, één trompet en rhythm. Ik drumde. Mm -hmm. En uh, nou drum ik nog steeds. Ik heb de drumstal hier staan, maar dan met gewoon uh, jongelaar enzovoort. Je bent 70 en, en je drum nog steeds? Ja, ik kan, ik kan ook nog alle ledematen los van elkaar bewegen. Dat is ook wel zo lekker. Dat is <laughs> wel een voordeel voor een drummer, ja, dat zegt hij. <laughs> ja. En dan hebben we nog een. Uh, ja, ik zit dan wel van de hak op de tak te dus vind ik nog een, iets heel leuks. Dan hebben we een man op afstand, speelt die piano. Dan stuurt de uh, in MP3-formaat dat op. Ja. Dan drum ik het in en dan stuur ik die twee dingen op. Dan speelt een ander zacht. En dan is er één. Nou, hoe die doet moet Joost weten. Maar die draait het allemaal in elkaar. En dan heb je gewoon een heel nummer. Jullie hebben een cyberband. Op afstand. Fantastisch. Maar ik heb ook jonge luiden komen hier. En nou komt er een raar verhaal. Ik, uh, op een gegeven moment uh, begon ik een website van Linehampton bij te houden. Gewoon linehampton.nl. Dan uh, ben je er al. Mm -hmm. En toen uh, komt daar een bandlid van de Linehampton band achter. En die e-mailt mij. En toen kwam de volgende erachter. En toen kwam Learne Hemde erachter. En toen. Uh, en toen en, ja, dat was dan, dan zit ik een heel eind een groot aantal jaren verder. Hè. Ja. En dat was in 1999 mee begonnen. Maar ik was al vanaf uh, de jaren 60 bevriend met hem, omdat ik als een opgeschoten noze hem op het podium stond te beuken van meer en meer. En ik heb een keer met hem achter het drumstal gezeten, terwijl hij nu een concert gaf. Je bent wel een hoop aan het compenseren voor de hypotheek, hè? Geloof ik? Je, je hebt een hoop te compenseren voor die hypotheek. Ja, ik ben een moment, Maar geef hem wel liever een drumstof. Ja, hè? precies. Dus overdag zat je dingen te doen die er avonds weer uit moesten. Ja, kijk, en nou is mijn plezier is dit. Ik heb 15 websites voor Line maar liefst. Lineham ja. in België, in Nederland, in uh, Zweden. Gaan we door, gaan we door. <laughs> en tot zijn overlijden in uh, maart 92 ging het alleen over hem. Ja. Nu is het zo dat ik alles tot zin te stam. Dus dat is uh, jaren 50 vooral uh, Charlie Parker. Mel's Davis, maar vooral Lionel Hampton. Ja. En waar ik dan vrolijk van word... is de cage-muziek van Lionel Hampton. D dat is jouw uh, hoop in barredagen? Ja, en daar knap ik helemaal van op. Wat leuk zeg. Is dat ook een, is dat ook een soort uh, meditatie? Ja, voor mij wel. Weet je wat, ik heb er wel een klein cadeautje voor je... want hier, hierna komt uh, de Vara... en weet je waar ze mee beginnen? Wat zeg je? Hierna komt de Vara en om, drie, of om twee uur... weet je waar ze mee beginnen? Met Lionel Hampton? Ja, met Lionel Hampton. Oh, mooi. Het is jouw nacht... Welk nummer er komt? Dat weet je nooit. 1942 nee, werden. Nou ja, misschien ook wel. Ik, ik weet het niet. Maar. Dus dat, dat is jouw truc. Vind ik hartstikke mooi, Hans. Ja. Dankjewel voor het prachtige verhaal. Maar kijk, maar eens op Lijnente.nl. Gaan we doen. Er staat duizend uur muziek op. Helemaal goed. Dus Dankjewel, ook... nacht. Ik ga snel het antwoordapparaat van morgen inspreken. Want morgen ziet de gast Lex Bolmeijer. En hij, of die, die is natuurlijk de En hij heeft een gast, met zo'n sopraan Christiane Stotijn. En daar heb ik wel een vraag voor. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Lex, zoals gezegd jouw gesprekspartner Christiane Stotijn, zij zingt veel repertoire van Maler, Schubert, Wagner, Tchaikovsky... ga maar door, zo'n beetje de hele 19e eeuw beslaan die heren. Mijn vraag, zou Christiane niet liever ergens in die tijd geleefd willen hebben? Misschien wel als muze van een van de componisten, wie ze had zeggen... ik ben benieuwd naar haar antwoord, ik wens jullie een heel romantisch gesprek. Na ons De Vara met De, de Nacht klinkt anders, met Roel Koeners... En uh, ik vond het weer ontzettend fijn om hier te zijn. Ik hoop dat ik in de donkere nacht een heel klein beetje verlichting heb kunnen brengen. Dat moet toch bijna wel gelukt zijn. En uh, dan zeg ik tot binnenkort.